De Europese Centrale Bank gaat daadkrachtig reageren op de financiële markten in reactie op de schuldencrisis. Dat zegt een bron bij de ECB. De bank komt als het goed is snel met een officiële verklaring. Vanavond zeiden Frankrijk en Duitsland dat ze strikt willen vasthouden aan de afspraken die zijn gemaakt op de laatste eurotop. Die afspraken moeten snel worden uitgevoerd, zeggen Sarkozy en Merkel. In de financiële wereld wordt met spanning gewacht op de uitkomst van het beraad van de G7. En op de vraag hoe de Aziatische beurzen daarop zullen reageren. Ageren. Timothy Geithner blijft aan als minister van Financiën van de VS. In de media werd afgelopen tijd gezinspeeld op zijn vertrek. Zodra er een akkoord zou zijn over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond zou Geithner willen aftreden. Geithner heeft Obama vandaag laten weten dat hij aanblijft. Op de A13 tussen Rotterdam en Den Haag zijn vanmiddag zeker elf auto's en een stadsbus beschoten. Van sommige auto's werd de achteruit verbreizeld. Niemand raakte gewond. De politie denkt dat de auto's op de A13 zijn beschoten met een luchtbux. In het paardje Copley in Ohio heeft een man zeven mensen doodgeschoten, onder wie een kind van elf. De aanleiding zou een ruzie in de familie zijn. Toen de galarmeerde politie verscheen, opende het vuur op de agenten. Die schoten terug en raakte de man dodelijk. Eén vrouw overleefde het bloedbad. Een van de gewonden van het ongeluk van gisterochtend bij de Waalbrug in Nijmegen is aan zijn verwondingen bezweken. De man zat in een auto die van achteren werd aangereden. De bestuurder van die auto is na verhoor vrijgelaten, maar hij is niet zijn, is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. En de politie is gestopt met het zoeken naar een vermiste duiker in de Oosterschelde. Belgische instructeur die vanochtend aan boord van een boot onwel werd, in het water viel en niet meer boven kwam. Een zoekactie leverde niets op.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 Ja, dus het was wel een heel aparte opvoeding dan. Als je heel jong al in zo'n klooster komt en er waren nog meer mensen, heel druk, veel meisjes, veel nonnen. En die zijn dan de hele dag met het geloof bezig? Of was je gewoon op school dan ook daar? Ja, toen ben ik naar school gegaan en uh, gewoon naar school. Ik heb ook mijn eerste communie bij de nonnen gedaan in een grote kathedraal in Paramaribo, ja. die bekend is, die nu verbouwd, herbouwd is. Ah.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 En was dat een hele grote overgang van Suriname naar Nederland op die leeftijd voor jou? Ik was een tamelijk vrij meisje. Ik danste toen al in Suriname. Ik, dus ik was echt altijd een beetje anders dan, andere zussen, dan mijn andere zussen. En ik, ja, ik, ik dacht meer over mezelf na dan over mijn tante met haar, haar uh, dagel en, en, en haar, haar oorlogsproblemen. Uh, hmm. Ja, je was...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 En, en, en, en gillen en doen is, maar dat het uh, ook ingetogen moet zijn. En, en, en uh, wel liefde, maar dat die liefde van ergens anders uit moet komen dan alleen maar muziek en, uh, en, en lichamelijke dans. Ja, want wat is daar anders aan, van, van binnenuit uh, dansen?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 de Shabbat en zijn feesten, daarin was hij gul. Dat alles draaiend om de vaste tijd. Om de zon en de maan, die zijn er altijd bij. Sjonge, neem dat nou van mij aan. De zon en de maan, die luisteren naar de naam. Ze doen alles wat hij hen gebiedt. Tot aan het einde als Messias er is.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 Oh,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 toen heb ik het gelijk mijn pater verteld ja ik heb het Don Domingo verteld ja. en in en, en, en alle boeken staat ook Don Domingo zijn naam erin geschreven en alle boeken ik heb die je geschreven. Ja, ik, ik geloof niet in Tante Bettina verteld mm. maar wel hier in, in de himmelige tijd en best Snobachs en in genade in beweging en ja. Don Domingo zei je bent gek we wisten al lang dat je gek was jij bent dus helemaal euforisch ja. ik zei nee Don Domingo no no no mm.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 Schwach, een Sünder verloren, wenn du stierst. Doch heb den Kopf, weil Liebe. Um... Wonden ins tiefste Meer versinkt, sein Tod hat dir das Lied. Is mijn vader... Himmels en und regnen voll ein helles Stern dann zu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 Mm. Al dat uh, soort of titels is, is heel erg uh, in, in, in, in, in de in CD, het heet, mijn CD heet ook naar een, een cd heet ook naar de overkant. Mm. Dus van de ene kant naar de andere kant. Ja. Van het oude? leven. oké. het Oké, daarmee. Mm -hmm. Van het oude leven naar het nieuwe leven. Mm. Dus over de brug. Ja.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 En ook je andere boeken zijn allemaal zo boeiend. En je, je ziet. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor al deze informatie. En we kunnen daarmee verder als we ja, daar meer van willen weten. www.michaelbergen.nl Of www.michaelnobach.nl Nou, heel hartelijk bedankt. En heel veel succes met alles. Dankjewel, al, Henny. Op Facebook ben ik ook te bereiken. En...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 Vinum Simharam Simcharam benissa. Toda rabavinu, Kulanu korim. Toda rabavinu, HaYosef ben Kiso. Toda rabavinu, SheNatan et beno. Toda rabavinu, SheShafach et demu. Toda rabavinu, SheOrshia bechadu. Vino na tatrabel fina, toda a raba vino.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 Adres: info apenstaart Ik herhaal: info apenstaart Hartelijk dank voor het luisteren. En wij als Huis van Gebed Zandvoort wensen u zegen en een goede nachtrust. Tot de volgende keer. This be the King Son. Conveled His special extras by the Lord. This will be